5 uur. Het NOS Journaal. Ewout de Jong. Goedemiddag. Volendam herdenkt de cafébrand van tien jaar geleden. Rellen in een Britse gevangenis vanwege een alcoholcontrole... en een recordaantal mensen neemt een nieuwjaarsduik. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen helder. Langs de kust kunnen er wat winterse buien vallen. Het verkeer moet oppassen voor gladheid door bevriezing...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 Volendam, dat herdenkt vandaag de cafébrand van tien jaar geleden. Bij die brand die kort na het begin van het nieuwe jaar ontstond in café De Hemel... kwamen veertien jongeren om het leven. Meer dan 200 jongeren raakten ernstig gewond. Om half één werden kransen gelegd bij het monument op de dijk. Verslaggever Karin Albert sprak met een aantal familieleden van de slachtoffers. Wij hebben zelf een slachtoffer, mijn zoon. Hij was Nu verbrand. Ja. Hoe gaat het met hem? Uh, goed, redelijk goed. Ja. Komt hij zelf ook hier naartoe? Uh, misschien. Misschien niet. Misschien wel. Te moeilijk voor hem? Uh, ik denk ja. van wel. En voor u? Want u staat hier en toch maar. Ja. Ik, uh, ja? Wij, uh, wij zijn toch maar, uh, toch maar gegaan. Ja. Dat geeft me wel een uh, goed gevoel. En elke jaar denk je er toch wel aan terug. En uh, ik vind het nu toch wel iets speciaals, 10 jaar. Okay, je ziet hoe die andere jongens allemaal en meiden het allemaal opgepakt hebben... in die loop van al die jaren. Dus, uh, dat, is een, dat geeft je gewoon wel een goed gevoel. Want kunt u dat eens omschrijven? Hoe hebben ze het opgepakt? Nou, hoe ze het opgepakt hebben? Nou, dat ze eigenlijk gewoon doorgegaan zijn met het leven. Dus hoe, hoe moeilijk het ook voor sommigen was. En, uh, dat is dus gewoon echt uh, bewonderenswaardig. Maar uh, daarom ook, als je jong bent, kan je een hoop aan... En als ouder, want u had een zoon die verbrand was. God, uh, God. Hoe ga je daar als ouder dan mee om? Ja, in het begin leef je in een roes. En dan later, ja, dan. Ja, je gaat gewoon verder. En je denkt, bij je eigen, nou, ik hoop dat het allemaal goed, dat het goed afloopt met hem. En dat is ook allemaal goed, goed hersteld. En, en je moet maar gewoon verder, dat is het hele punt. Want er is geen na vandaag, is er weer morgen. En zo blijft het doorgaan. En je moet gewoon het beste ervan maken. In het zwart gekleed tot aan ja. zwarte schoenen en een zwarte tas toe. Is dat toevallig? Nee hoor, wij hebben ook zo'n slachtoffer. Echt waar? Ja, hij leeft gelukkig nog. Hij gaat het goed met hem? Ja, prima. En kan hij zelf ook komen? Ik kan zelf ook, maar hij wil geen slachtoffer zijn. Dus je kent hem niet, ja. Zeg moet je niet naar de kerk te zetten. Ik ben geen slachtoffer. Ik wil het niet. Hij wil het niet aan me horen. Dus... Ik hoor van wel meer jongeren. Die, die ja. worden er liever niet ja, aan herinnerd. Ik ga nou in de kerk, maar ik zag erbij. Ik denk dat ze er een beetje van af willen. Maar ja, het is misschien wel te begrijpen ook. Was een mooie viering? Ja, was prachtig. Heel mooi. Een drukke kerk? Nou, wel, ik had een drukke verwacht. Maar ja, het is nieuwjaar, hè. En gisteren hebben ze weer gefeest, dus... Dat gaat het gewoon door, natuurlijk. Gaat door. Ja. Nou ga ik even verder. Ik Echt? dank u wel. Okay. Een mooie Dag. dag.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 In de provincies Utrecht en Flevoland werden in de Nieuwjaarsnacht zo'n 75 mensen opgepakt. Ze worden allemaal berecht volgens het zogenoemde supersnelrecht. In hoog tempo werken mensen van het OM de processen verbaal af die nog steeds binnenkomen. Een reportage van Trudy van Rijswijk. Hier zitten mensen van het Openbaar Ministerie te kijken naar wat er allemaal aan dossiers is. En wie er gewoon een boete krijgt en dan naar huis kan of wie er nog voor moet komen, nou, er wordt hard gewerkt daar. Meneer Bak, u bent persofficier bij het OM hier. Um, er wordt druk gewerkt. Om hoeveel mensen gaat het nu? Ongeveer 40 mensen zitten hierboven in het arrestantencomplex en het is inderdaad heel hectisch op dit moment om te beoordelen wie welke kant op gaat. Want uh, er komt nog binnen, begrijp ik. Ja, er druppelen nog wat mensen binnen vanuit de regio, maar het zijn er om en nabij de 40. En wie komen hier nou terecht?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 Plus dat er enorm veel hectiek is, dus het is uh, soms best een lastige klus, maar wel een mooie klus. Gaat dat nog wel, zorgvuldig werken op deze manier? Er zijn hier ook advocaten. Bovendien proberen wij de zaken te selecteren die eenvoudig zijn. Dan kan die snel je weg. Als het gaat om openlijk geweld met veel mensen die in een grote wegpartij hebben gezeten, ja, die kunnen we vandaag niet direct uh, helemaal tot het eind uh, afdoen. Bent u het er blij mee met deze constructie? Nou, het is mooi om uh, te zien dat mensen die uh, rotzooi trappen en uh, strappere feiten plegen bij Oud en Nieuw, dat we die proberen uh, met, uh, met z'n allen, politie en OM, um, uh, samen zo snel mogelijk af te doen. En helpt het? Ja, dat is altijd natuurlijk de vraag. Uh, het helpt in ieder geval dat mensen die iets gedaan hebben hier blijven zitten totdat ze een afdoening krijgen. En dat betekent dat iedereen die hier verdwijnt, die krijgt uh, uiteindelijk heeft die iets op zak. Of een dagvaarding, of een taakstraf, of hij heeft net betaald. U bent hier uitgenodigd omdat uh, u een strafbaar feit heeft uh, begaan. Althans, ik heb een procesverbaal gekregen van de politie. Een belediging van de politieagent als uh, modderfokkers, kankerleiders. Wat vindt u er nou van achteraf? Ja, stom hè. Dat, dat we eigenlijk mooi, mooi moeten beginnen, maar ja. Ik hou wel helemaal beter dan eigenlijk dit jongen. Slechter als dit kan je niet beginnen. Nee, wij vinden dat uh, hier een, een passende uh, straf uh, op moet volgen. En dat is uh, uh, wat ons betreft een werkstraf uh, voor de duur van uh, 40 uren. En als u dat doet, uh, en u doet dat ook netjes, u voert dat netjes uit... dan bent u wat ons betreft uh, van deze zaak af. Okay. Dus uh, begrijp ik dat u ja, dat accepteert? Ja, je ja. beste nog. Ja, u ook. Ja, dankjewel. In een gevangenis in het zuidwesten van Groot-Brittannië zijn rellen uitgebroken. Even voor middernacht begon een groep van zo'n 40 gevangenen brandjes te stichten, ruiten in te gooien en andere vernielingen aan te richten. Hun woede was waarschijnlijk veroorzaakt door pogingen van de bewaking om ze een alcoholtest af te nemen dat zegt de bond voor gevangenbewaarders. We believe alcohol has played a large part in this. Um, over the nights. Prisoners have been reluctant to De bewaking moest zich vanwege die redden terugtrekken en er de hulp in van de oproerpolitie en de brandweer. De situatie zou inmiddels enigszins onder controle zijn. Het lijken geen gewonden te zijn, maar de schade door de brandstichting is aanzienlijk. In de gevangenis in West Sussex zitten mensen met relatief lage straffen. Bij een nieuwjaarsfeest in een township in Zuid-Afrika... zijn tien mensen om het leven gekomen. Ze werden onder de voet gelopen toen er paniek uitbrak... in de bar waar ze aan het feesten waren. Ooggetuigen zeggen dat de paniek ontstond na een gevecht bij de ingang. Mensen zouden agressief zijn geworden... doordat ze door de drukte niet meer naar binnen mochten. De bar staat in het township Ipelegeng... op zo'n 200 kilometer van Johannesburg. De slachtoffers zouden tussen de 18 en 25 jaar oud zijn. Een recordaantal mensen heeft in Scheveningen aan de nieuwjaarsduik meegedaan. Meer dan 10.000 enthousiastelingen namen een duik, of eigenlijk liepen ze de zee in. Het waren er 2.000 meer dan het record van vorig jaar in Scheveningen. En er waren nog 63 andere nieuwjaarsduiken. Bij elkaar gingen in Nederland 27.000 mensen het water in. Vooral in het noorden van het land was het op sommige plaatsen echt te koud... en daar was een aantal duiken afgelast. Voor de bemanning van het bevoorradingsschip Amsterdam... ging de nieuwjaarsduik ook niet door. Dat er iets een andere reden. Het marineschip is net aangekomen bij Ivoorkust... maar vlak voor het startschot werden er in zee haaien gesignaleerd. Is een beetje te gevaarlijk dus. Op de NAVO-basis bij Kandahar in Afghanistan... sprongen ruim 200 militairen in een geïmproviseerd badje. En Daarna was er lekker soep en rookworst. Sport. Nieuwjaarsdag, dus ook het traditionele schans springen in Garmi's Partnerkirche. Dat is gewonnen door Simon Amman. Maar zo traditioneel als altijd verliep de wedstrijd niet. Verslaggever Ayot Kloosterboer.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 Carla Zielman pakte de zegen bij de vrouwen. De nationaal kampioen op kunstheis was in de eindsprint... sneller dan Danielle Beckering en Andrea Sikkema. Zielman gaat ook aan de leiding in het klassement... en wil die koppositie in de resterende wedstrijden niet meer afstaan. Uh, nou ja, ik hoop de cuppen vast te kunnen houden. Het zou heel mooi zijn. Ja, ik wil ooit nog wel een keer uh, 200 winnen. Natuurlijk liefst niet in Friesland, maar op de, de Weisje Zee... Uh, zijn alternatieven. dat zou ook heel mooi zijn. De hoofdpunten van het nieuws. Volendam herdenkt de cafébrand van tien jaar geleden. Rellen in de gevangenis in het Britse, Britse West-Sussex vanwege een alcoholcontrole. En een record aantal mensen neemt de nieuwjaarsduik. Dit was het NOS Journaal en nu terug naar de Radio 1 Nieuwjaarsreceptie. Dit is Radio 1. De Radio 1 Nieuwjaarsreceptie. Rechtstreeks vanuit Studio Café de in Amsterdam ligt Radio 1 vooruit op 2011. Peter de Bie en Gio Lippens. Goedemiddag, welkom terug bij het laatste uur van de Radio 1 nieuwjaarsreceptie. Over een half uurtje gaan we praten met theatermaker John Buisman over zijn nieuwe voorstelling, Het alziend oor sluiten deze Radio 1 Nieuwsjaar. Het nieuwjaarsreceptie met cabaretier Koen Die ons uit gaat leggen hoe we het komende jaar met Klares om moeten gaan. En neemt u van mij aan, dat zijn er een hoop. Goed, die tips zullen ze hard nodig hebben. Tenminste wij dan. Tussendoor krijgt u nog live muziek van het jiddische New Folk muziek Nikitof. Maar eerst gaan we lekker wielrennen. Heerlijk, praten over wielrennen. Dat doen we met Michel Cornelissen, de ploegleider. Een van de ploegleiders, moet ik zeggen, van Vacansolei. Soleil. Dat is een beetje de nieuwe ster aan het firmament in het internationaal wielrennen. En John Buisman inmiddels ook aangeschoven. Ik mag daar gerust over meepraten. Prima. Ik, ik weet heb, dat John Buisman ik, ik, ik heb een fiets, met wielrennen heeft. Ik heb een fiets. Ja, ja en een pak, hè? En een pak heb ik ook. Ja, ja. ja, ja, ja, uh, Michelin-mannetjes pak. Heb ik één keer aangehad. Jazeker. Zweten. Ja, zweten gaan blazen. Nou, nou, kan hem ook mee naar de Tour, hè? Hij kan zo mee naar de Tour. Kan je... Nou, laten we er maar niet al te ver over doorgaan. Nee, maar jarenlang praten we echt over Rabobank als de grote formatie in het Nederlandse wielrennen. Nou, de concurrentie is langzamerhand steeds sterker geworden. Cull Shimano deed een paar jaar geleden al mee aan de Tour de France. En nu is ook Vacan toegetreden tot dat hele selecte gezelschap van ploegen die in de First Division... We moeten altijd even wennen aan die nieuwe termen, zeg maar de Pro Tour uh, mogen meerijden. Michel, jullie hebben die licentie gekregen, dat was even heel erg spannend. Maar hoe belangrijk is het dat jullie die licentie hebben gekregen om met die grote mannen mee te doen? Nou, voor ons is het heel erg belangrijk geweest, omdat we vorig jaar eigenlijk aan het voorbereiden waren op wedstrijden. Dat we eigenlijk niet wisten of we mee mochten doen en dat is best wel moeilijk. Het uh, heb bijvoorbeeld de voorbereiding van Johnny Hoogeland uh, heel erg in de war gebracht. Want die had alles gericht op de Waalse Pijl, op luikbaas, nakenluik. Ja, dan hoor je zes weken van tevoren dat je niet mee mag doen. Dus dan moet je het hele programma weer om gaan gooien. En dan heb je eigenlijk een paar wedstrijden boven ze kunnen misschien gereden. Parijs-Roubaix, waar die eigenlijk helemaal geen zin in had. Maar toch heel goed. En Ja, dat hebben we nu dus niet meer. We kunnen nu echt gaan voorbereiden naar wedstrijden toe. Omdat we zeker weten dat we daar in de stad staan. Wat leg eens even voor de mensen die het niet weten. Leg eens even uit hoe dat werkt. Hè. Uh, je zou toch zeggen, als je een grote wielerploeg hebt... Ja, dat doe je toch aan alle grote ronden mee. Dat doe je aan alle belangrijke wedstrijden mee. Ja, maar... De wielrennen is op het ogenblik zo populair. Ik denk dat je op het ogenblik wel 50 grote wielerploegen hebt in Europa. En er mogen we er maar 22 meedoen, dus uh, dat wordt dringen. Want de grootste publiciteit kregen jullie eigenlijk vorig jaar. Toen duidelijk werd dat je niet mee mocht met de Tour de France, hè? Ja, daar hadden we natuurlijk wel op gerekend. We hadden de, de twee gebroeders ja. VU. En uh, ja, we hadden stilletjes wel gehoopt op de Tour de France. En ik denk dat we misschien ook wel daar wat, had kunnen, wat hadden kunnen doen. En uh, ja, dat ging ook niet door, dus het was ook wel weer een teleurstelling. Uh... Leg eens aan een buitenstaander uit wie je dan eigenlijk om moet kopen. om dat wel voor elkaar te krijgen. <laughs> nou, ik denk niet dat uh, die beweging in Frankrijk uh, om te kopen is. Is hoor. dat zo? Nee, dat zijn echte Fransen en die doen ja, echt hun eigen dingen. Die komen met een Griere aan en is dat gauw goed omdat het Frans is? Ja, ja met een hele sterke organisatie. Ja, Ont ja. Nee, dat niet. Uh, die doen, ze doen gewoon uh, echt wat ze zelf willen, denk ik. Uh, een hele sterke organisatie. Misschien te vergelijken met de FIFA en uh, ja. Ja, maar daarom vraag die ik niet Die moet je uit, uh, betalen. Ja, dan, ik weet niet of het daar zo werkt uh, bij de UCI, maar... Uh. Maar slimmigheidjes passen daar wel in, hè? Want jij noemde net de naam van die twee broertjes... waarvan er nu nog maar één bij jullie rijdt. Maar Brice en Romain Feijoux, die hebben jullie vorig jaar aangetrokken... om juist een organisatie als die van de Tour de France over de streep te trekken. Ja, zeker Brice Veiju was vorig jaar natuurlijk uh, een van de populairste renners in Frankrijk. En, uh, dus jullie dachten, die renner die rijdt nou ja, bij ons, wij rijden de Tour de France. Daardoor hebben wij stilletjes gehoopt op een deelname aan de Tour de France. En uh, ja, Je ziet het maar, het zijn toch Fransen. Ze laten toch gewoon hun populairste renner thuis. Uh, net zo goed als dat ze Contador een uh, jaar thuis gelaten hadden. Terwijl het jaar ervoor de Tour de France gewonnen had. Dreigt dat niet nog steeds? Want er is heel veel onduidelijkheid over. Jullie hebben die licentie gekregen. Jullie behoren nu bij die beste 16 ploegen van, uh, van de wereld. Uh, dus in principe zou je de Tour mogen rijden. Maar ja, de Tour zou de Tour niet zijn als ze dan toch nog allerlei slagen om de arm houden. En misschien straks wel besluiten van nou, we gaan het toch even helemaal anders doen. Ja, maar het schijnt dat er nu wel gesprekken plaatsgevonden hebben... dat uh, de eerste 18 ploegen, alle pro-tour ploegen, definitief mee mogen doen aan de Tour de France. Hebben jullie dat zwart op wit? Dat uh, weet ik zelf niet. Dan moet je bij onze manager Daan luisteren. zijn. Ja. Die regelt dat allemaal. Die laat jullie dat echt wel zien als die het ja, heeft. Ja, nee, maar ik geloof wel dat het allemaal in uh, kan en, en kruik is. Dus, uh... Het is niet zo als je in die, die, die first division zit... dat je dan al die grote rondes maar rijdt? In principe is dat wel de afspraak. Uh, als je bij die... Uh... First nou, dan is het zitten. toch rond, of begrijp ik het nou Ja, Jawel, maar ja, het is uh, de ASO en die doen misschien toch wel een ah, beetje... Uh, ASO. Okay. Behoorlijk ASO. -so. Ja, John. Ja, ja, ja. Luister, als, als er dingen bekend voorkomen, roep jij... Ja, dan, dan wat, roep ik ASO. Ja, okay. ja, ja. Ja, hartstikke goed. Um, ja, ik ben nu even geheel van mijn apropos af. Wat kost het eigenlijk om zo'n wielerploeg in stand te houden? Of, of in dit geval echt te formeren voor het uh, hoogste niveau? Goh, ja, ik... ik... Ik, heel precies zelf weet ik het ook niet, maar ik dacht dat dat toch wel tegen de 7, 8 miljoen euro per jaar gaat lopen. Ja, en dat moet één of twee of tien sponsors betalen? Uh, in principe zijn, hebben we dit jaar. Uh, vakantielijn is natuurlijk de hoofdsponsor. Ja. En we hebben nu een Belgische sponsor, uh, DCM, uh, erbij. Maar uh, vakantielijn blijft de hoofdsponsor. Zijn dat voor die bedrijven forse bedragen? Of zijn dat be bedragen eigenlijk waarvan ze denken: ah, dat kan er maar voor. Nou, ik denk dat het wel een heel fors bedrag is voor vakantielijnen. Eh? Uh, maar ja. We hebben echt een fantastische uh, directeur, uh, meneer, Jan, uh, meneer Bakker. En die, uh, die man is helemaal uh, gek van wieren, ja, Dus uh, dat scheelt. Die kan je nog wel hebben in de auto, of niet? Ja, ja, heel goed zelf. Ja. En hij is ook niet te bang in de auto. Dus, ja, en doelt hij ook niet de oren van de kop? Nee, absoluut niet. Die man uh, geniet al, uh, alle jaren... We zijn twee keer hebben we dames de, de Cold Race samen gedaan en uh, we hebben twee keer een kopje koffie kunnen drinken op hetzelfde terrasje. Ja? Dus, uh, en dat was het daarom. Ja, nee, maar dat, we zaten toevallig achter de kopgroep en de kopgroep had negen minuten, dus uh, we konden even snel een kopje koffie doen. Hey, is zo'n man, is zo'n sponsor heeft hij op een gegeven moment ook gezegd: ik wil per se dat jullie die Tour de France gaan rijden en het liefst ook nog de Giro en de Vuelta, dus Italië en Spanje. Wat anders dan uh, trek ik mijn handjes er een keer vanaf. Nou, het was natuurlijk een teleurstelling uh, dat we de tour niet mochten rijden en ook voor de sponsor en. Uh, toen heeft hij met uh, Daan Luijks om tafel gezeten. Ja, wat moeten we nu gaan doen om wel uh, een grote ronde te kunnen gaan rijden. En toen zijn we een tijdje bezig geweest met uh, een paar uh, hele goede renners. Waaronder de Olympisch kampioen. En, uh, ja, dat is op het laatste moment dat is niet doorgegaan. Samuel Sanchez was ja, dat. Ja, met Sanchez. En, uh, dat is niet doorgegaan op het allerlaatste moment. En toen is uh, bij ons uh, Rico in beeld gekomen. Ja, dan kom je op een punt waar veel kritiek op is gekomen. Uh, ja. Je noemt Samuel Sanchez een renner van, nou, laten we zeggen, onbesproken gedrag. Ja. Uh, Ricardo Rico, Italiaan die geschorst is geweest, dopinggebruik. Uh, jullie hebben nu Ezekiel Mosquera, de nummer 2 van de afgelopen Vuelta in de Vuelta betrapt op een middel nou ja, waarvan ze zeggen... dat mag ook niet. Nee. Hoe lastig is het om nog schone renners in een ploeg te krijgen? En hoe lastig is het om, om ja, je vingers niet te branden aan dat soort mannen? Ja, met Mosquera is een heel ander verhaal. Uh, die had bij ons al getekend voor de Vuelta. Dus toen was het een schone renner. En, uh, ja, de UC weet het nu nog niet. Dus uh, wij gaan er gewoon vanuit dat het nog steeds een schone renner is. En Rico? En Rico, ja, die jongen heeft zijn straf uitgezeten, uh, Net als diverse andere uh, renners. Die ook nu bij hele grote ploegen rijden. En ook de Tour de France rijden en... Uh, ook de Giro rijden, dus uh, ja, die jongen op zijn straf erop zitten. Uh, ja, die bent bij ons erg naar zijn zin. En we proberen met hem uh, hele hoge ogen te gaan gooien in de Giro. Wat spreek je dan nou met zo'n sponsor af over dit soort dingen? Want voor een sponsor is het natuurlijk een buitengewoon groot risico elke keer. Ja, maar dat staat contractueel... Uh, staat ja, maar wat, wat zijn dat voor afspraken? Ik denk dat er een hele, hele hoge geldboete op staat, uh, hij. Voor, voor jullie? Of nee, nee voor, wie? Voor, de zelf. voor de renner zelf. Ja. En natuurlijk met onmiddellijke uh, ja, slag. Maar ja, goed, de, je, je kan wel uh, een boeteclausule van 2 miljoen hebben. Ja, dat kan hij toch niet betalen. Dus uh, de groeten en tot ziens. Nou, dat zal die misschien wel kunnen betalen. Oh ja? Oh. <laughs> nee, maar ik bedoel... Weet uh, je ook meteen wat ze verdienen. ja. Hé <laughs> hey John, de, de, de fiets heeft toch zin, hoor. Ja, ja. Nou, nee, ik, heb, ik, heb, ik ben, uh, toen ik 12 was, uh, uh, werd me bij de, de, de ziekte van Shoyerman geconstateerd. Oh. Dat is een rugafwijking. En sinds die tijd mocht ik niet meer sporten. En sinds die tijd heb ik ook helemaal niks meer met sport. oh ook niet als je hoort dat je 2 miljoen bij elkaar zou kunnen... Nee, ja, op een fiets. Ja, ik wil vijf minuten bij het centrum van in rotterdam als ik op de fiets stap. Dan ja, dan leer je het nooit. Ik ga meestal met mijn vrouw achterop. Ik weet ook die, niet of je 2 miljoen verdient, uh... maar hij heb natuurlijk in de aantal jaren toch wel iets geld verdiend. Oh ja? Nee, maar ik denk dat als die jongen nu gepakt zou worden, dan is het einde carrière... Die is de eerste twee jaar schorsingen, daarna zal het misschien wel zes jaar worden. Dus, uh... Maar wat doet zo'n sponsor in die contracten met jullie? Word je daar wat dit betreft echt bijna gewurgd? Ik bedoel, laat er niet één het in zijn hoofd halen om ook maar gewoon met zijn neus in de bakmail te gaan hangen? Nee, of? maar dat, dat, dat leeft bij die renners natuurlijk ook zelf wel. Uh, die renners weten ook de verantwoording dat als mocht er een renner betrapt worden, dat is niet. Uh... Niet alleen hij die op straat staat. Het zijn uh, wel 60, 70 mensen die op straat staan. Maar wij als buitenstaanders Als de sponsor nee, zich kijk, terugtrekt. Uh, alle renners zijn werkeloos. Uh, alle mechaniekers, alle verzorgers. Alle ploegleiders, heel belangrijk. Ja. Nee, kijk, maar Gio, Gio is, is een kenner. Ik uh, kijk er alleen af en toe naar. Weet er veel te weinig vanaf. En denk, hoe is het nou toch mogelijk... dat die jongens elke keer weer betrapt worden? Want je wordt zo vaak gecontroleerd. Welke dombo doet dit nou? Ja, ik weet trouwens niet of het... Uh, ze zeggen ook altijd met is percentagegewijs is ook de sport... wat allermeest gecontroleerd wordt. Dus de kans dat er iemand tegen de lamp loopt is natuurlijk ook heel erg groot. Ja. Maar je, goed, je, je weet, dat betekent toch eigenlijk ook het omgekeerde? Namelijk dat je weet, als je gebruikt, dat je uiteindelijk gecontroleerd wordt... en door de mand valt. Ja, oké, okay, maar ja, zoals nou met Contador... Uh, ja, wat, wat moet je daar nou van denken? Ik hoor hem nog vertellen hoeveel promis ja. erin zit. Uh, het waren alleen maar 0-0-0... 000 en ik kwam maar een keertje. Ja, vijf, maar dan zo. de voornaamste vraag. Geloof jij hem? Ja, ik weet het niet. Ik vind het, een, uh... ik vind, ik vind het heel moeilijk. Uh... Wat is het niet zo dat ik, ik er zouden... een aantal mensen zijn, net zoals er in een normale maatschappij altijd mensen zullen zijn die de wet proberen te overtreden en het randje opzoeken. Ja. Er zijn ook renners die denken: ik kom ermee weg. Rico heeft het in het verleden gehad, heeft een middel gebruikt waarvan hij dacht: dat kunnen ze nooit traceren. Nou nee. ja, oké. Okay, uh, maar misschien is dat ook wel het einde geweest. Uh dat ik denk dat echt het duurrennen veel schoner is geworden. Dat er echt gewoon een tijdperk wel is geweest dat iedereen maar wat deed. En dat het nu echt gewoon... de jongens worden zoveel gecontroleerd, dat is bijna onmenselijk. Maar je hebt een ondertoon van echt schoon zal het nooit worden. Nou, ik denk juist dat het wel heel erg schoon is op het ogenblik. Maar ja, als er duizend duurrenners zijn... zal het er altijd wel twee of drie of vier zijn die ja. toch iets... Ja, maar maar maakt het was. het werk van jou en je collega's, hè? dus de ploegleiders... en de verzorgers enzovoort, niet ontzettend moeilijk... Ja, tuurlijk. Zeker voor de verzorgers. Je moet zo oppassen. Ja, de de lulligste, dat is bekend. Een neusdruppeltje van het verkeerde merk. En uh, je bent positief. Ja, maar ik bedoel het ook andersom. Dat je weet, of dat je vermoedt... dat er misschien wel dingen gebeuren... waar jij op dat moment geen grip op hebt. En dat die renner misschien zelf nee, okay, allerlei maar, grappen uithaalt. Maar ik, ik weet bijvoorbeeld... Uh, ja, ze, ze komen op de gekste moment uh, het hotel binnenvallen... voor controles. Of We hebben het al trainingskampen wel trainingskamp hebben we al controle gehad. Uh, we hebben zelf uh, controles binnen de ploeg. Dus ja, die, die doktoren kennen uh, zoveel aan bloed zien... dat wij zien, heel, wij zien gewoon als er iets uh, geschuimd wordt. Dus en uh, die renners gaan echt het risico niet meer nemen. Even vooruitkijken naar 2011. Ja. De voorjaarsklassiekers. Jullie hebben een renner aangetrokken... die twee keer de Ronde van Vlaanderen gewonnen heeft. Stijn de Volder. Ja. Wat verwacht je daarvan? Want bij zijn vorige ploeg... hadden ze toch een soort haat -verhouding met hem? Ja, kijk, ik zou natuurlijk, uh, wij, wij denken dat hij heel goed gaat presteren. Maar wij denken dat... Wij gaan gewoon in de voorjaarsklassiekers uh, helemaal goed presteren. Ik denk dat wij in elke klassiekers echt twee, drie kandidaatwinnaars hebben. En dat klinkt... Uh... Wie zijn die andere twee? Nou, we hebben een Björn Leukemans, uh, die ook weer een stap uh, voorwaarts gemaakt heeft. Die wordt vierde in de Ronde van Vlaanderen, zesde in Parijs-Roubaix. Na een lekke band, uh, dat hij nog bij Cancelara zat. Ja, en we hebben nog meer jongens. Een uh, Marcato, uh, wat een heel onbekende jongen is. Maar die gewoon echt de Amstel Goldrace kan winnen. Die gewoon Luik Bas Nakelui kan winnen. En zo hebben we een, uh, een Carrara... Die gewoon in de ronde van Luxemburg gewoon slek. En Armstrong echt het wiel uitrijdt vlak voor de Tour de France. Dus ja, we, we kennen echt een ploeg van de verrassingen zijn. En... Rico, Steijnenvolder, Carrara, noem ze allemaal maar op. Johnny Hogeland. Ik wou net zeggen, want alle namen die ik hoor zijn allemaal buitenlandse namen. Hè? Dat is ja. ook nog wel eens een verwijt. Het is de tweede Nederlandse ploeg. En de, ja, de spitsen, om het zo maar te zeggen, de Suarissen van jullie ploeg, dat zijn toch allemaal de buitenlanders. Ja, oké, okay, maar wij zijn, wij, wij zijn wel echt een ploeg. En dat is ook het succes waarvoor we zoveel punten gescoord hebben. Dat als we met acht renners vertrekken... wij vertrekken nooit echt in het Italiaanse systeem van uh, alles voor één man. Dat als die ene man slecht is, dan, dan, dan pakt er niemand uh, punten. Tijdens de koers wordt de beslissing genomen door de renners zelf of de nou, jou? In de voorbespreking, uh, ja, we beginnen gewoon uh, voor renners mee te sturen. En uh, ja, dat is Johnny dan altijd vaak. Johnny Hoogeland. <laughs> ja. Dus, uh, nee, wij werken niet echt... Ja, tuurlijk, als je de Rond van Vlaanderen gaat rijden... en Stijn de Vol de beschermde renner, en Kopman, en Björn Leukemans. Maar het is niet echt zo dat als uh, Johnny Hogeland of een Joost van Leijen in een winnende positie ligt de, dat hij zijn kansen volledig op moet offeren. Maar draai het dus om. Wat zijn Nederlandse renners die volgens jou de potentie hebben... om op termijn echt de kopman te worden in een ploeg... en waar jullie wel van tevoren van zeggen van... toch gaan we voor die renner rijden? Ik denk dat we in de toekomst uh, met een Wout Poels... een hele mooie renner hebben voor de toekomst. Uh, ook in de etappekoersen En misschien zelfs wel de Tour de France binnen één of twee jaar. Er zullen heel veel mensen nu zeggen Wout Poels. Ja, nooit van gehoord, misschien van gehoord. <laughs> Australië, wereldkampioenschap, ja, hij zat erbij, maar... Ja. Wat, wat ja, is jongen, dat voor een renner dan? Ja, het is gewoon uh, een type renner als uh, Geesink. En in mijn oog heb je het voordeel op Robert Geesink... dat hij gewoon een uh, hele goede tijdrit in zijn been heeft. En uh, bergop uh, hoeft hij maar voor heel, heel weinig renners onder te doen. Ja, het is een hele jonge jong. En, uh, wij laten ze ook af en toe lekker hun hoofd stoten... door er gewoon in te vliegen. En uh, dan komt hij ze eigenlijk een keer gigantisch goed tegen. Maar op zich is dat niet zo erg. Het uh, moet niet allemaal te berekenend en te behoudend zijn. Uh, wij zijn ja, daar staan we ook bekend om met vakantieleiden. Dat we gewoon een ploeg zijn die er altijd in vliegen. Altijd koers maken en daar onze resultaten mee uh, proberen te halen. We zijn er zo aan toe, hè? aan succes. Want iedereen die smacht altijd naar een uh, opvolger van, uh, van Joop Soetemelk. Jan Jansen heeft ooit de Tour gewonnen, Joop Soetemelk heeft de Tour gewonnen. Ja, nou, ik denk dat wij uh, met Johnny Hogeland en uh, Wout Poels en ook een Rob Ruijg uh, in de toekomst echt renners hebben die in de rondes uh, goed mee gaan kunnen. En dan heb je bij die andere ploeg, Rabobank, heb je natuurlijk Lars Boom en ja. uh, Robert Geesink. Zie ja. jij nog meer renners in Nederland op dit moment waarvan jij zegt, nou dat, dat gaat later een hele grote worden? Ja, het is heel raar. Het kan ook heel snel gaan. Uh, renners kunnen heel snel komen en uh, die kunnen ook weer heel snel verdwijnen. Dus ik ken zomaar weer een renner waar je eigenlijk nu nog niet veel van verwacht. En dat hij er zo in één staat. Uh... Maar hoe komt het dan dat het de afgelopen jaren zo ja, matig is geweest? Nou, maar voor de renners, voor de amateurs is ook het motiverende natuurlijk nu. Uh, nu vakantieelij uh, ook pro is geworden. Ja, die jongens zien als ze niet de kans krijgen bij Rabobank. Dan zijn er toch meer kansen om ook op dat niveau uh, te komen. Dat heeft puur met werkgelegenheid te maken? Dat je inderdaad je, ja, ik... je, je basis breder kan maken? Ja, ik denk bijvoorbeeld dat wij renners hebben. Met alle respect. Uh, Jens Maurits, Leo Westra. Uh, ook Johnny Hoogland zelf. Uh, dat als vakantie een ploeg was begonnen. Uh, dat die nu nog amateur waren geweest. En nu reizen ze gewoon op het hoogste niveau... Uh, bij de profs mee. Ja, want Rabo heeft toch eigenlijk dat toch niet gebracht. Het was wel de opleidingsploeg en er zijn natuurlijk hele mooie renners uit de voorschijn gekomen. Maar de echte knaller is het toch nog niet, hè? Uh, nou ja, met Robert Geesing is natuurlijk nu al. Uh, het is natuurlijk ook wat, wat is er op het ogenblik? En uh, ja, nu komt een Lars Boom eraan, hm. wat natuurlijk een hele grote concurrent gaat worden in de ronde van Vlaanderen en in een Parijs-Roubaix. En dan heb je Robert Geesing die gewoon echt podium kan gerijden in de Tour de France. Ja. ja, maar snap jij het? We zijn een fietsland bij uitstek. Iedereen fietst. En behalve Zoek. Ja, op dit moment. Ik, maar uh, maakt uh, uh, uh, maar hadden, uh, dat maakt niet uit. Dat is een badfiets. Ik heb ook geen team, hè? ik heb ook geen vakkansolai nee, achter mij. Dat scheelt natuurlijk. Uh, dat zou in iets Nederlander anders denk, denk ik. Maar ja. goed, hoe kan het dat er dan niet meer talenten doorbreken? We, we worden bijna geboren op de fiets. Ja, dat. Uh, ja, het ene jaar is Nels zelf ook wel eens uitgeschakeld in. de... Uh, in de voorrondes en nu spelen we ook de finale. Ja, hoe komt dat? Uh, ja, soms uh, komt er iemand bovendrijven uh, die het karakter hebt en ook door blijft zitten. En soms komt er iemand bovendrijven die het talent hebt en die na één jaar gewoon weer gigantisch wegzakt. En dan ben je gewoon het talent kwijt. Jij was een van de Amst laatste Amsterdamse talenten hè? tussen de tramrails hier uh, ja, opgegroeid. Maar ik, ik moet ook wel heel eerlijk zijn. Uh, ik, heb, ik heb wel veel wedstrijden gewonnen, maar uh, zoveel talent als die jongens die ik nu mag begeleiden heb, uh, heb Meen ik rekening gehad. Nee? Ja, nee, ik, ik was wel natuurlijk door mijn Amsterdamse bluf. En, uh, en mijn koersinzicht uh, kon ik wel een hoop wedstrijden winnen. Maar ik had niet de macht uh, als een Johnny Hoogland. Een ronde van Vlaanderen was voor mij te hoog gegrepen. Maar ja, nu met, me, met hun benen en met mijn hoofd, uh, lukt het misschien. En, als... en een lekkere auto. Ja, en, ik, ik kom wel boven met de auto. En als sproegleider ga je toch in die grote ronde komen straks? <kwijnt> ja, dat is voor mij natuurlijk een gigantische droom. Uh, als renner heb ik altijd gedroomd van de Tour de France. En daar ben ik nooit geweest en nooit gekomen. Super. En nu uh, ja, ziet het er heel goed uit dat ik daar toch gekomen. ben. Michel Cornelis, een van de ploegleiders van Vakant Solijber... spraken over de kansen van die ploeg in 2011. En we gaan verder met muziek. Precies, want uh, wij hebben ze al twee keer gehoord. Nou, twee keer en een heel klein stukje in het vorige uur. We gaan het nu nog uh, een keer uh, echt uitgebreid horen. De Jiddische New Folk muziekensemble Nikitof. Ik zal u even vertellen wie daarin spelen. Uh, dat zijn dus drie mensen. Cello is Emiel Visser trompet Ruud Bruls. En de zangeres met de gitaar is Nikki Jacobs. Dankjewel. <applaus> Beanie! Mm -hmm. ZANG Tot Aan het applaus, dat komt pas als het nummer echt helemaal afgelopen is. En dat komt omdat die muziek spannend en breekbaar is. U hoorde het Jiddische New Folk muziek wie ze wil zien. Nikitov is 22 januari live te bewonderen in het oude slot in Heemstede. En ze zullen nog tot april toeren door het land. Hartelijk dank voor jullie komst. Dit is de Radio 1 Nieuwjaarsreceptie. Een vooruitblik op 2011. Tien jaar geleden maakte theatermaker John Buisman... samen met muzikant en componist Kijmpe de Jong de voorstelling Angel Eyes. Een voorstelling geïnspireerd op een jazzlegende, Chet Baker. En nu maken ze opnieuw een voorstelling waarin de muziek de hoofdrol speelt. Het alziend oor heet deze nieuwe voorstelling. En daarin staat het werk en het leven van de blinde Amerikaanse saxofonist... Roland Kirk, centraal. John Buisman, welkom. Hallo. Een blinde saxofonist, een Amerikaan. Een, een blanke saxofonist die jij nadoet... Want, nee, ja. is, nee dit, Ronald Kirk uh, was zwart. Ja, Ronald Kirk nee. was zwart, maar jij bent blank... en je speelt ook een blanke saxofonist die denkt dat hij zwart is. Ja, dat, nou ja, uh, uh, uh, ik, ik had de biografie van, uh, van Kirk gelezen... en dat, uh, dat, dat sprak met zoveel liefde over muziek. Kirk, Kirk was uh, volgens mij vrij briljant. Hij stond af en toe met vier, vijf saxen in zijn mond... En die werd een beetje versleten als muzikale clown in het begin. Maar later kwamen ze erachter dat hij toch wel vrij briljant was. En tegen de tijd dat iedereen met hem wil werken, wilde werken... Uh, uh, ging hij dood. Uh, ik had zijn biografie gelezen. Ja, Kirk, die hing zijn hoofd uit het raam... en die zei, de wind is een E-minor... Uh, of hij was aan het matten met een, uh, met een uh, New Yorkse taxichauffeur... waarvan hij zei van ja, ik krijg 20 cent te, veel, uh, te weinig terug. Alles gebaseerd op het Al, gehoord. Op het gehoord, ja. En waarschijnlijk op, uh, op het geld dat hij in zijn hand voelde. Waarop die taxichauffeur zei van nou je kan de pest krijgen... maar volgens mij heb je alles teruggekregen. En binnen een minuut lag Kirk uh, bovenop hem. En die, sloeg hem maar, die bleef hem midden in zijn bek slaan. Waarop die taxichauffeur zei hoe is het in godsnaam mogelijk? Want je bent stekenblind en je slaapt me iedere keer boven mijn bek. Waarop Kirk zei just keep talking. En die bleef, en die bleef, en die bleef maar doorrammen. Dus... Uh, uh, qua figuur gaat hij dan wel heel erg tot de verbeelding spreken. Als zijn vrouw vertelt van ja, soms dan stond hij midden in de kamer om een ladder... en dan was hij bezig om een gat te boren in het plafond omdat hij boven ook stereo wilde. Of je hoort muzikanten praten van ja... Uh... Dan was je naar hem wezen kijken en zei hij altijd tegen jonge muzikanten: ga, ga, ga met mij mee naar huis, dan gaan we lekker platen draaien. En die muzikanten die nu allemaal een jaar of zestig zijn, die hadden zoiets van: Ja, dan zat je daar als 19-jarig jongetje in een stikdonkere huiskamer s'nachts. met een man die platen aan het opzetten was en koffie voor je aan het maken was. Je durfde nooit te vragen of het licht aan mocht. Dus dat, dat, dat, dat <laughs> qua beeld vond ik dat zo te gek. En toen dacht ik: Van ja, uh, Roland Keur kan ik nooit spelen. Snap je dat, dat, dat uh, daar moet je ook niet aan beginnen, want dat is. Dat, vind ik vrij, dat staat voor mij behoorlijk uh, vrij hoog. Toen dacht ik van nou ja, een, uh, een blinde jazzmuzikant die denkt dat hij zwart is... is eigenlijk nog veel mooier, want dan gaat het niet meer over kleur. Uh, en dan gaat, het over, dan gaat het over hele andere dingen. Dan gaat het eigenlijk alleen nog maar over muziek... en helemaal niet meer over wat voor kleuren iedereen heeft. Toen heb ik een foto laten maken van mezelf door mijn zoon met een baard. Ja. En een zonnebril op en met een heleboel saxom om. En met die foto ben ik naar Deelder gegaan. Sjul deelde. Ja, Sjul Deelder. Want die had ook dat stuk uh, over Chad Baker ja, geschreven. Ja, die had ook Beker geschreven, ja. En dat was, dat was wel een goede scène. Want ik kwam bij Jules om volgens mij om een uur of zeven, acht s'avonds. En dan zit hij nog meestal in zijn ochtendjas. En ik, uh, dus ik geef hem die foto. En die de eerste vijf minuten moest hij erom lachen. En toen heeft hij zeker toch, uh, ik denk, veertig minuten... met die foto in zijn handen gekeken. En die begon een beetje tegen die foto te praten. Van ja, en wie ben je dan? En wat ga je dan zeggen dadelijk? En uh, die zei tegen mij, wie is het? Want die in de eerste instantie zag hij ook niet dat ik het zag. Ik zei, ja, dat is de ontbrekende, uh, uh, ontbrekende schijf uit je platencollectie. Dus ik weet ook nog niet zo goed wie het is. En zo is dat een beetje gekomen. Ja. We, we hebben, uh, want die, die voorstelling gaat over muziek. Zullen we even een stukje laten horen bij mensen, tenminste een globaal ja, ja, idee ja, ja, ja, ja. waar het ook over gaat? Een stukje aan de repetitie. Ja. Het leven in de hof van Eden was te mooi om waar te wezen. De zon ging op de. 'Tijd was toch niet uitgevonden. 'Er was hemel, er was aarde. 'Er was lucht en er was water. 'In het boste wilde beesten. Dit komt zo uit de ochtendjas van Deelder vandaan. In ieder geval uh, de tekst. Ja, absoluut. Ja. Dat, ho dat hoor je ook aan de andere kant, hè? Ja, en uh, volgens mij hoor je het soms in de voorstelling ook niet meer. Want we hebben ook wel mensen binnen gehad die zeggen, is dat Deelder? Oh ja. Ja, nou ja, bedoel, ik, ik heb geen idee wat voor, mensen, wat, wat voor beeld mensen over Jules hebben. Maar Jules is uh, uh, Jules, met Jules kan je heel veel kanten uit. <lacht> ja, nee, maar dat meen ik serieus. Ik bedoel, dat is... Uh, dat, uh, hij schrijft ook, hij schrijft ook uh, in, het, in het stuk ergens, uh, uh, dan, komt alles in e dan komt alles in evenwicht. Uh, inwendig, uitwendig, de innerlijke wereld, de buitenwereld, het uh, stoffelijke en het aardse, het hemelse en het aardse. En het verhevenen en het banale. En uh, dat zit er allemaal op. Wat we hoorden klinkt als vrij toegankelijke muziek. Geldt dat ook voor de rest van de voorstelling? Uh, dat weet ik niet, want ik speel zelf ook uh, uh, sax en fluit. Uh, dat wisten wij trouwens niet, hè? Nee, nee, ik, was, nee, nee, nee. ik was donderdag bij de repetitie, ja. ik was verbaasd... dat jij inderdaad dwarsluit speelde, dat je allerlei soorten saxen bespeelde. Erger nog, hij speelt twee uh, saxen tegelijk. tegelijkertijd. Ja, ja, ja, ja, je moet ergens beginnen. Ik bedoel, ik uh, ben van plan om aan het eind van de toer sta ik er met zes. Oké, okay. nee, maar ben jij zo'n multi-instrumentalist? Uh? Nee, nee, nee, nee, nee, ik kom uit een muzikale familie, dus ik ben, ik ben, uh, ik ben er vrij, uh, vrij handig in. En ik heb ooit, ooit wel een keer... Ik hoorde ooit toen ik een jaar of 17 was, Erik Dolphy. En toen heb ik een jaar uh, fluitles gehad en, uh, daar, dat is net als fietsen waarschijnlijk. Dus dat, dat, gaat, dat, gaat, nog steeds, dat gaat nog steeds redelijk. De, ik weet niet of, de, de, uh, ik, ik, uh, of het toegankelijk is. Het is, uh, het is muziek en het gebeurt levend. En, het is, uh, en er wordt veel geïmproviseerd. Dus elke voorstelling is anders, of niet? Dat hoop ik wel. Nou ja, goed. Ja. Ja, nee, ja, nou ja. De voorstelling gaat uiteindelijk voor mij over liefde voor muziek. Hm. Dus er is heel veel muziek. Het is wat dat betreft een rare theatervoorstelling. Ik weet nog niet zo goed wat ik gemaakt heb. Of wat we met z'n allen gemaakt hebben. Ja, want we hoe hebben... gaat dat in zijn werk? Want jullie repeteren op dit moment, op, nou ja, de afgelopen dagen dan. Ja. Komende week dan uh, gaan jullie het spelen? stuk uh, uh, ja. gaan jullie spelen. Dan moet het wel staan. Ja, dan moet het wel staan. Ja. En dan hoop ik ook dat het iedere avond anders is. Ja, wat, wat, het, wat een beetje... Het is twee keer gebeurd van de week. En ook één keer niet uh, op het moment dat ik het kan laten gaan. Op het moment dat ik mijn intuïtie kan laten gaan, dan gaat het goed. Maar dat is, dat is heel moeilijk. Het is heel moeilijk om je intuïtie te laten gaan. Zit deel er nog altijd bij? Komt nee, die... nee. Is Jules van de Week een keertje geweest. Ja, en, ja volgens mij wordt het wel goed. Ja. Die, uh, en wel we, we, Ja. We hebben hem een blues laten horen. Hij had een blues geschreven. Uh, wat moet een blinde nou in godsnaam met een blinde geleidehond? Nou ja. Ah, ja. Dus dat, uh, ja. En daar was hij uh, erg... Uh, daar was die erg uh, ja, dan is hij op zijn best. <laughs> dan was die erg ja, liet jij je, liet <laughs> ja. jij je toen gaan, op dat moment? Ja, ja, ja, ja dat was een Dat goed. was één dat van die keren goed. dat jij je liet gaan. Nee, nee, nee, nee, nee, we hebben twee doorlopen gedaan. En, okay. en uh, als, ik het, uh, als ik het kan laten gaan, dan komt het helemaal goed. Dus ik, ik ben ook wel een beetje aan het publiek toe. Want dan, uh, dan, uh, dan, dan weet je... je ook hoe de reacties zijn? Nee, daar nee, nee, ja. gaat het me niet om. Maar dan moet je met je billen bloot. Het is ook, er ook uh, het verschil tussen trainen en, uh, en, echt, een, uh, en echt een tour doen. Daar, daar is een groot verschil tussen. Ja, Jij noemde net dat woord intuïtie. Hè? Is dat ook de reden dat jij met die sax en met die dwarsfluit aan de gang kan? Omdat deze muziek zich daar misschien ook wel voor leent? Nou ja, ik sta tussen vier wereldmuzikanten. Dat, uh, uh, dat is al sowieso vrij handig. Snap je dus alles wat ik erin inkeel? Ik, ik, uh, ik, ik blaas heel hard en dan wacht ik net zo lang tot er een paar noten tegenkomt... Uh, tegenkomen. Waarvan ik denk: zo, zo, deze is goed. En dan knijp ik al die kleppen in en dan ga ik heel erg. Uh, het gaat ook heel over energie. En dat is volgens mij. Is het af en toe echt uh, lekker muziek hoor. Nee, ook wat ik maak, wat, ze, wat zij maken, dat. Uh, en dat, dat dan, zal en, zeker lekker muziek. Ja. Zijn. En dan moet de rest volgen, of wat? Jij staat daar met je zak te blazen. Denk, dit is lekker. Soms ja, ik ze aan, en soms jagen ze ja. mij weer ergens overheen. Ja, ja, ja, dus, dus, en is je zinig. ze ook wel eens elkaar aankijken, die mag het niet goed. Nou, ik, dat, dat zie ik niet veel, want ik sta het grootste gedeelte met mijn ogen dicht. Oh, dat is wel verstandig misschien. Ja, ja. Maar waarom nee. doe je dat? Om je in te leven? Ja, het is, het is wel handig. Uh, volgens mij schiet mijn lichaam deze, deze voorstelling alle kanten uit. En ik weet niet of ik daar uh, altijd. Ik weet niet of ik er altijd bij wil zijn. Maar, en, je, waarom niet? Ja, dat weet ik niet. Je wil jezelf dus mee laten voeren in je eigen voorstelling, eigenlijk? Ja, natuurlijk. Ja. Wat mooi. Nou ja, dat mooi dat is het fijnste wat er is. Het, als, je, als je niet meer weet. hoe uh, <laughs> moet je dat uitleggen. Ja, dan weet je dus ook niet uh, van tevoren uiteindelijk waar je uit gaat komen. Ja, de, de, de tekst is natuurlijk een leidraad. Mm -hmm. En uh, uh, uh, daar houd ik me aan. Maar terwijl je in tekst kan je ook improviseren zonder dat je. Uh, je kan ook improviseren zonder dat je. Je tekst verandert. Ik bedoel, dat heeft maar net te maken met welke instelling je opgaat en met welk gevoel ze eruit komen. Dat is sowieso iedere, iedere avond anders. Ik bedoel, dat is toch het, uiteindelijk het ja. mooiste van de jazz. Als ik naar Sonny Rollers ga kijken en dan zet ze eerste noot in. En dan mag ik mee die avond. En ja. ik weet begot niet waar die gaat eindigen. En dat weet hij ook niet. Reis als doel. Ja, absoluut. Maar is het probleem juist niet bij theater dat je dan wel aan allerlei ja, grenzen gebonden bent... en dat je je wel soms Ja, ik weet, dat, ik, weet dat aan. Bedoel ik, ik weet niet wat we gemaakt hebben. Ik hoop dat het ergens tegen een rand aanscherkt. Volgens mij is het ook meer een performance-achtig ding geworden... dan dat het een toneelstuk is. Jij ik wilde net, in ieder geval heel veel muziek en dat zit erin. Jij zei net ook iets... Uh, het stuk is soms niet helemaal Des Deelders. Uh, is nee, dat, is nee, dat is nee, het nee, filosofische nee, ervan? Nee, dat is niet wat ik bedoel. Nee, nee, uh, uh, uh, wat ik bedoel is dat deelders zoveel kant heeft... Ja, maar en, kanten die wij misschien wat minder goed kennen. Wat bijvoorbeeld het filosofische wat erin zit. Nou, de, ja, maar ja, dat vind ik hem normaal altijd al. Maar uh, wie ziet uh, en weet wat hij ziet, is een meester. Wie ziet en niet weet wat hij ziet, heeft een meester nodig. Wie niet ziet en weet dat hij niet ziet, heeft liefde nodig. En wie niet ziet en niet, ziet dat, en niet weet dat hij niet ziet, ja, nee, is uh, verloren. Ja, bijna goed. Nee, ja, bijna goed. Nee, bedoel, ja. Ik sta, ik sta dus, hij was, goed, hij was ja. goed, ik heb geturfd. Ja. Ja? Ja, hij was goed. Weer kan hem volgen. De Matrix was ja, heel compleet. Elk ja. vierde vakje werd uh, gevuld. Heel goed. je hoort uh, trouwens Koen Jut, hè even tussendoor. Die krijgt van dadelijk aan het eind. Je krijgt pas uur. later de beurt, inderdaad. Sorry. <laughs> ik sta, dus ik ben, bestaan, beter te zijn uh, uh, dan te wezen. Weten, beter te zijn waar je moet wezen dan te weten waar je moet zijn. Mm. En ja. zo gaat het dan allemaal door. Ja, het zijn allemaal, als je er even de tijd voor neemt... Zijn ja, maar die wel laatste wel behoorlijke... was volgens mij net... Uh, Oh ja, toch goed. Ja, nee, ja ook goed? Ja. <laughs> Meestal eindigen ze op wat schuift het. Nee, nee, nee, nee deze niet. Ah. Uh, die voorstelling moet dus uiteindelijk in die laatste dagen nog helemaal uh, kant en klaar gemaakt worden. Maar kan dan, want je weet dus niet waar je wil eindigen, uiteindelijk steeds ook weer aangepast worden? Ik, ik, ik, ik denk, nou aangepast, ik denk dat iedere voorstelling, ieder theatervoorstelling uh, zich ontwikkelt. Ik denk dat iedere acteur altijd bezig is uh, tot de laatste voorstelling die hij speelt om die voorstelling. En weet je al waar die laatste voorstelling gaat plaatsvinden? Uh, ja, volgens mij uh, volgend jaar uh, november in Echt, de Rottense Schouwburg. Ja, is dat niet een heel raar gevoel? Dat er zoveel tijd tussen zit. Tussen wat je nu aan het doen bent en daarna een hele tijd niks met dit stuk. En dan in één nou, keer het weer het, het gaat vaker gebeuren. We gaan, hem nu, we gaan hem nu geloof ik zes keer spelen. Uh, dan kunnen mensen hem ja. zien, uh, programmeurs. En dan kunnen ze hem. Uh, dat gaat steeds vaker gebeuren. Er was nu, uh, er was nu uh, tijd en uh, geld om hem te maken. En dan wordt het ingekocht. Dan wordt het ingekocht ja, ja. door de Schouwburg. Oh ja, dus in, in dit proces wordt ingekocht op dit moment. Of tenminste, volgende Nou ja, theater, theaterdirecteuren krijgen natuurlijk ook minder geld. Dus die gaan ook uh, kijken. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En ze willen de zaal wat vol mee, hebben. Want meestal kopen ze simpelweg op, op, op alleen een naam. En als je zegt, uh, nou het gaat over de Vlindertuin in uh, Bangkok, is dat al goed, toch? Nou, volgens mij gaat dat wel veranderen hoor. Ja. Dat, dat is wat je nu merkt. Ja. ja. Goh, nou, het is wat. Dat is heel lastig. Ja, trouwens... ik blijf toch maken wat ik zelf wil. De... Nee, bedoel, wat, ja. wat dat betreft maakt het natuurlijk niet uit. John Buisman, ja. theatermaker. Een muziekvoorstelling trouwens het alziend oor. Want zo heet het van John Buisman en Keimper de Jong is vanaf dinsdag 4 januari te zien. Tot en met 8 januari in de Rotterdamse Schouwburg. Daarna volgt er een landelijke tournee dus in oktober, november en december. Ja. John, yes. bedankt. Wij zitten er hier allemaal hartstikke vrolijk bij. Tenminste, tijdens de uitzending was daar genoeg aanleiding toe. Maar 2011 zal het jaar worden waarin we met z'n allen echt gaan merken... dat het toch minder gaat in ons land. En dat heeft u ook een paar keer in deze uitzending horen zeggen door mensen. Er zal dus dan ook massaal geklaagd en gemopperd worden. Om ons en u daar een beetje voor te bereiden... hebben we een cabaretier uitgenodigd voor wat verhelderende inzichten. U hoorde hem daarnet al. Koen Jutte, goedemiddag. Goedemiddag. Verwacht je dat er heel erg dat er gemopperd en gezeurd zal worden? Meer nog dan het afgelopen jaar? Uh, na deze legendarische uitzending niet meer. Oh, nou. Met een paar unieke tips die voorbij zullen waaien... waar iedereen van denkt, jemig, ik was een, een zwartgallige kankeraar... maar ik ben nu een eeuwige blij eikel geworden door die ene tip... Er wordt, nou, dan, er, wordt, dan moet ga... je bij mij hard werken, want ik ben behoorlijk zwartgallig. Ja, dus, precies. Uh... Ja, maar, nou, ik, ik vind jou ook een waanzinnige uitdaging. Ik ben er klaar voor. Alles kan in 2011. Let op. Zo'n buisman wordt een blij eikel. Er, er, er wordt heel erg beweerd dat juist dat mopperen, dat zwartgallig... Heb je nodig. Dat, ja, maar dat dat ook alleen maar versterkt, de ja. het vliegwiel... Van dat er nog meer gemopperd kan ja, worden. Is... Want het mopperen leidt tot een oplossing. Die oplossing werkt dan niet. En dan gaan we echt mopperen. Peter, wat zeg je veel dingen? Uh, wat, wat is je vraag? Of dit klopt en dat er dus alleen nog maar meer gemopperd zou worden? Nee, dit klopt. Uh, mopper is een self-fulfilling prophecy. Maar dat geldt bij uh, blij eikelschap ook. Dus het is gewoon een keuze. Je moet de keuze maken die je wilt. Waarvan je denkt, nou, dat is de beste keuze. Daar heb ik het mee staan. En dat, uh, ik, wat ik wel heb voor de, voor de eeuwige mopperaars... die zeggen van, ja, mopperen is ook gewoon lekker. Dat is uh, uh, verheugbalen met napret... Dat is een techniek die zou John misschien kunnen toepassen. Dus je zet, stel je hebt iets waarvan je denkt, je maar daar heb ik helemaal geen zin in. Dan heb ik, ik, je computer crasht of zo. Dan zou je daar van af willen. Je, zou, je hebt een vervelend gevoel van iets anders. Jij hebt bijvoorbeeld iets vervelends meegemaakt. Weet niet, heb je nog iets... En, nou, fijn. Dan ga je als volgt te werk. Je gaat denken: Doei, mijn computers gekregen. Ik ga me daar een partij over balen, zo direct. En dan heb je daar een soort verheugkneukel van. Dan kom je in het kamertje. Dat kamertje ros je helemaal af. Dan heb je instrumenten staan. En daarna komt de relief van: Ah, heerlijk. Ik heb even heerlijk gebaald. Dan heb je dus het, het kankeren verpakt in twee uh, positieve kleine stukjes uh, Ja, voorpret en de napret. Dat is eigenlijk dat is, dat is een tip voor 2011. Dus verpak het balen. In twee stukjes positiviteit. Twee stukjes Kun je daar wat mee? Ja, de pen en papier worden gaat gepakt Verheug allemaal, allemaal Verheugd balen met napret. Het gaat mij allemaal vrij snel. Ja, verheugd balen met napret. Nou, die matrix voor jou, die had ik net ook uh, hier zwart-wit. Als je toch wil nazeggen het wat je net zei, want dat was ook mooi en ingewikkeld, maar in ieder geval ook wel uh, goed. Um, dat is één ding. Het tweede, ik denk dat we, uh, als we naar 2011 kijken, het is een beetje. Weet een van jullie hoe vaak het regent in Nederland? Veel te vaak, zeggen we dan maakt veel meer Nee, maar ook denken. Echt, echt, echt kwantitatief. Gewoon hoe vaak? Hoeveel dagen bedoel je? Hoeveel procent van de tijd regent het? Oh, dat zal nog geen uh, 12 procent zijn. Wat denk jij, Jon? 90. Ik zeg 90. 90. <lacht> <lacht> ja. maar, nee, maar wat jullie niet weten... Jon zat voor dit programma op 92. Ik ja. heb vooruitgang geboekt. <lacht> <Ja>. <lacht> Zo, 90. Noteer die maar alvast even als 90. vooruitgang. Hoeveel procent vooruitgang is dat nu al, op 92 procent? Uh, dat is uh, 2 procent. Ja, maar op dat, ja. het aantal van 92, omdat 92 een kleine getal is dan 100... is dat waarschijnlijk al 2,1. Nou, ja, een behoorlijke vooruitgang. Ik wil er 6 van maken. Ja, het is 6 oh. 1 ja. op de 17 momenten, mensen, dames en heren in deze zaal. Regent het in Nederland? Ja. Valt dat niet mee, zeg? Ja. Nou, zo kunnen we ja, tegen alle dingen gaan kijken. is altijd als ik naar buiten ga? Ja. Dat zit nou in jouw hoofd. Dat zit nou in jouw hoofd. En dat gaat er allemaal uit dit jaar. Als je de gouden tip volgt die ik zo direct ga zeggen... en dat is een gouden tip, die ga ik nu nog niet zeggen. Nee, dat spaar je nog even spaar ik nog even uit voor het laatste moment. Nee, maar dat mopperen, dat is toch gewoon brandstof voor de cabaretier? Ja, maar niet voor een cabaretier als, uh, als Koen Jutte. Dat is een beetje jammer. Kijk. Dat wil zeggen, ik, ik, ik, ik, ik mopper natuurlijk ook wel eens... Uh, over het feit dat er zoveel... gemopperd wordt. Gemopperd wordt, dankjewel. <laughs> Uh, dus dat is mijn brandstof. Als je dat soms bedoelt, dan is dat inderdaad waar. Ja, ik, dat is een brandstof voor mij. Ik heb een aantal situaties, ook uit real time en real life, waarvan ik denk: oh, dat zou je ook zo kunnen oplossen. Ik, heb dat, ik experimenteer daar ook mee af en toe bij de bakker of op het voetbalveld. Nou, doe, doe en eens en, iets bij de bakker. Ja, dat mag ik zo voor de microfoon oh, zo doen. Doen. voor de mensen. Okay. Ja, dat vind ik leuk om te doen. Ja, ah, okay. dat, uh... Maar koen, nou kom ik gewoon uit Rotterdam. Ja, soms. Uh, snap je, Rotterdammers, die kankeren gewoon... Uh, ook gewoon omdat het gewoon uh, lekker is. Ja. Om beter van te worden. Ja, om er beter van te worden, ja. ja. Nee, maar het is, het is ook... het, nee, het is, is ook een lekker gevoel. Het Ik ben het helemaal om met je, je eens. Om een beetje... En weet je wat het ergste nog is van kanker? Het is... Uh, het is uh, uh, goed nieuws is saai nieuws. Slecht nieuws is drama. is leuk om naar te kijken. Dus het is ook nog eens een keer... Als je naar de televisie kijkt... dan zie je allemaal mensen die lekker lopen te kankeren. Je ziet dat de wereld één grote kankerput is. Je ziet niet ondertussen dat het aantal kinderen dat ziek of dood is of wat dan ook dat sterft onder de vijf jaar, die zie je niet dat dat al jaren is aan het dalen. Dat zien. Mensen niet, je ziet ook niet dat een aantal andere dingen aan de hand zijn die op de een of manier. Het eh, aantal oorlogsslachtoffers, dat is ook al jarenlang aan het afnemen in de wereld per jaar. Maar je focust op die ene. En dan kunnen we het met z'n allen 365 dagen over hebben. Dus het is niet alleen lekker op te kankeren. Het is ook nog verslavend om naar te kijken. Zo. 85% nu. Precies. Koen, Jutte, Waar zit jij nu op? Ja, ja. inderdaad, 85%. Ah. John. Oh, wat goed man. We Heer willen 50%. nu even Goen, gaan horen gaan we wat doen. Doen. de werkelijke gaan we uh, oplossingen zijn. Want ja. daar ben ik soms nog wel echt wel, benieuwd, naar. benieuwd naar geraakt. Achterdien microfoon en ja. aan het werk. En laten we er godverdomme gewoon ook oplossingen bij zitten. Jezus. Okay, laten we eerst ja. even collectief kankeren. Ik ja. wil heel veel kanker en, en, en, en, en, en, en jammer geluid horen. Hey. Nou, dat hebben we met John wel gehad, hoor. Nou, oké. we. alleen maar heel positief. Uh, oké. Okay. Nou, jongens. Ik heb toch nog een andere verleten zwaar. Wie heeft er toch heel die van binnen, ondanks alles hoe het in de, in de wereld in, in elkaar is. Toch nog heel diep van binnen? Een Uiteindelijk, als je het erom vraagt, een positieve grondhouding. Mensen. Ja, Oké, okay. uh, dat zijn... Uh, John, jij niet? Nee, dat, nee, nee, dat, nee. Dat, zou, dat zou ik... Op de 50% zou dat zijn. Dat zijn... Uh, ik tel vier mensen... Uh, op een uh, groep van, nou... Uh, ja, mannetje of 80, 90. Lekker. Uh, maar de mensen die uh, sowieso... Die, die, wie heeft er... Even vingers. Uh, sowieso geen zin om zijn vinger op te steken. Vingers. <lacht> ja, dus ik heb hier te maken met een 100% impotentie-positieve zaal. Dat vind ik leuk. Te gek. Nou, ik heb één uh, een, een, een tip uh, om, om, om uh, in die positiviteit. Dat is het klaagbouncen. Dat is nog een andere tip. Jullie hebben natuurlijk heel veel te maken met klagers. Mensen die er lekker, lekker gaan klagen. Uh, niet meehuilen. Niet doen. Niet relativeren. Het klaagbouncen bestaat hieruit dat je zegt: uh, Jemig, ga eens lekker door met dat klagen. En dan uh, maak het eens even vetter. Maak het even nog erger. En dan op dat moment zeggen: Jemig, wat ik zo gaaf vind om met jou te praten. Is dat ik zo blij ben als ik naar jou kijk dat ik jou niet ben. Dag! <lacht> Klaagboom Gebruik dat op kantoor, collega's hier aan tafel. Um, een ander voorbeeldje. Uh, ik, ik, sinds kort treed ik op uh, samen met een live coach. Uh, ik ben cabaretier. Zij is live coach. Zij heet Vilna. Vilna.nl, even gezegd hebben. Wij treden op. Het wordt een fantastisch jaar. De tip is: volg dat. Volg dat hoe dan ook. Eén tip is op het voetbalveld. Ik voetbal. Er wordt nogal eens gekankerd op het voetbalveld. Op de scheidsrechter. Op het publiek. Op elkaar. En op een gegeven moment kon een jongen, wij voetballen als veteranen tegen een uh, jong team, en op een gegeven moment kon er een jongen 10-0 maken. En uh, we zaten op zich goed in de, in de wedstrijd. Hij heeft die 10-0 op zijn slof. Ik kom er aan, ik ben wel vermoeid. Ik haal zijn standbeen weg. Hij staat op, en ik probeer dat een beetje nuchter en positief te bekijken. Hij stopt, hij zegt: Jongen, je moeder is een hoer. Ik zeg nou, volgens mij niet. <laughs> ik vind dan ook oprecht, uh, iedereen heeft zijn mening. Hij is een mening en ik mijn mening. En we raakten een beetje aan de praat. En uh, wat bleek? Uh, dat hij mijn moeder niet kende. En uh, toen had ik eigenlijk tegen hem willen zeggen... nou, uh, heh, uh, je kent mijn moeder niet. Uh, je vindt er een hoer. Maar dan sta je in deze discussie bepaald niet sterk. Had ik willen zeggen. Maar ik vond het leuk om mijn moeder te verdedigen. Dus ik denk, joh, mijn moeder houdt van mijn vader. heeft alleen seks met hem. En als ze al überhaupt seks zou willen hebben met anderen... Dan, uh, ja, dan moet je mijn moeder wel kennen, die is zo uh, uh, ja, niet commercieel. Die, uh, ja, die, die zou daar nooit geld voor durven vragen. Ik denk, jongen, ga maar, het is wel goed zo. Maar we raakten een beetje aan de praat. En ik dacht, uh, dus ik zeg, ja, uh, wat is er nou nog aan de hand? En hij zegt, jongen... Alle vrouwen zijn toch hoeren. En toen dacht ik, wacht even, dan gaat het toch escaleren. Heb ik het toch niet goed gedaan? Maar wat gebeurt er nou in het menselijke geest, en daar gaat het uiteindelijk om... is dat iedereen heeft een beeld van de werkelijkheid. Hij heeft het beeld dat alle vrouwen hoeren zijn. Het is niet mijn werkelijkheid. En dan zou het dus zomaar kunnen dat als hij dus belet wordt om 10-0 te maken... en hij wordt dan neergelegd door eerst de beste prutser die niks op dat veld te zoeken heeft... dat hij vervolgens iets moet gaan zeggen over de moeder van die persoon... en dan moet hij vervolgens die hele overtuiging gaan aanpassen. Nou, dat vind ik veel te ver gaan. Of ga ik dan te ver in mijn empathie? Nog één minuut. Of ga ik dan te ver in mijn empathie? Maar stel, hij houdt... Dankjewel. Ja, dat is radio. Je kunt het gewoon zeggen. Zo'n vinger die je dan opgestoken zo ziet worden. Nee. Of hij zou zeggen... zou zeggen, gaat neer. Hij zegt... Alle vrouwen zijn hoeren, behalve je moeder. Dan zou ik zeggen, wat is er mis met mijn moeder? <laughs> dus ik vind het leuk om die dingen op te draaien. Om een half minuut. Ik wil even vragen. Mensen met een positieve grondhouding hebben meer zin in het leven. Dat is uiteraard logisch. Ze hebben ook meer zin in seks. zijn dus feitelijk geiler. Wie waren dat nou, die vier nog even? Oh, ja. Ja? Nou, en wat niet geil genoeg is, dat sterft allemaal uit. Dus deze rare verwaarde wereld wordt uiteindelijk een paradijs vol geile, blije eikels. Ik heb er zin in. Dank u wel. Een man van de tijd, hè? Koen ja. was dat. Cabaretier hier op het einde van deze middag. Waarin we met de verschillende omroepen... Een programma hebben gemaakt, een nieuwjaarsreceptie op Radio 1. 6 uur radio op de zaterdagmiddag. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Na het uitgebreide nieuwsoverzicht van 6 uur... kunt u op Radio 1 verder luisteren naar het programma Pavlov. En daarin gaat presentator Henk van Middelaar praten... met kunstenaar Joost Konijn. Ik wens u nog een heel prettige middag. Wens u een prachtig nieuwjaar. Van alle kanten.